Jane. love we're fighting for? Can we try just a little more passion? Can we try just a little less pride? Love you so much, baby, that it tears me up inside. A woman, when a man, What's a man without a woman makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold down. Cross my heart Never again It's a man without a woman Cross my heart A woman without a man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 Een Egyptische woordvoerder kondigde vanochtend aan... dat de grens met Libië dichtgaat. Nieuw-Zeeland is getroffen door de zwaarste natuurramp in 80 jaar. Bij de aardbeving bij Christchurch, de tweede stad van het land... zijn zeker 65 mensen omgekomen. Veel gebouwen zijn ingestort en 80 van de stad zit onder stroom. Tussen de 150 en 200 mensen zitten nog vast onder het puin. Het is de tweede aardbeving in Christchurch in vijf maanden tijd. In september werd de stad getroffen door een zwaardere aardbeving van 7,1... Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. Het epicentrum van die beving was verder van Christchurch vandaan en lag dieper onder de grond. Het weer, veel zon, maar vooral in het westen en noorden ook sluierwolken bij een matige oostelijke wind.